1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil dat de bestormers van het Maasgebouw... in Rotterdam hogere straffen krijgen. Het OM gaat daarom in beroep tegen straffen die een politierechter heeft opgelegd. Zes reelschoppers kregen dinsdag tussen de 100 en 180 uur werkstraf... een stadionverbod en een gebiedsverbod. Een lichtere straf dan het OM had geëist. De rechter vond dat terecht omdat er foto's van de verdachten waren gepubliceerd... terwijl daar geen wettelijke basis voor was...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 AWB Verkeersinformatie. De A7, Heerenveen naar de Afsluitdijk... is dicht bij Sneek door een ongeluk. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, welkom ja, terug. In het eerste uur was hier te gast Kees Dorst... hoogleraar Industriële Vormgeving in Sydney, nota Die van mening is dat we maatschappelijke problemen kunnen oplossen... met originele ontwerpen en ideeën. Hij staat niet alleen van mening, hij voert het ook uit, met veel succes. Um, wat we aan u willen voorleggen. Heeft u een huistuin- en keukenprobleem opgelost met een creatief idee? Of zelfs iets groters, is er iets in uw dorp of stad of wijk... met een of andere gouden vondst? Vertel het ons, en indirect ook... Kees Dorst, die morgen naar een belangrijk designcongres gaat. Um, want volgens hem is dat de manier om problemen op te lossen. Niet om de hek omheen te zetten of meer politie af te sturen. maar mooie dingen te ontwerpen. Maar ook als hij een probleem heeft dat nodig moet worden opgelost. Um, hoe krijg je een grote dekbedhoes in je eentje over een dekbed bijvoorbeeld? Dat is een enorm probleem voor sommige mensen. Of hoe zorgen we nou eens dat gestrande NS-reizigers een aangename middag bezorgen in plaats van urenlang naar boorden kijken waar niks op staat. Waar u ook goede ideeën over heeft... u kunt bellen of wat u wil opgelost zien worden. Um, en wellicht luistert er een amateurdesigner mee... of een ideeënbedenker. Dan kunnen alle problemen vanavond in één uurtje... door ons worden opgelost. 0800 1121, dat is een gratis nummer. Um, en mailen mag ook. Casaluna@ncv.nl. Zijn we ook nog bereikbaar via Twitter. Hashtag Kazaluna en Facebook. Kortom... U kunt eigenlijk geen kant meer op. Aan de telefoon Hans, goedenacht. Ja, goedenacht met Hans, uiteraard. Uiteraard, ik Hans. Heb een, ik heb een creatieve oplossing. En voor voor heb... welk probleem? Nou, het is namelijk nou zo mensen die uh, maar ergens rekenen nog wel eens aan uh, de schouders die hangen in Nederland, omdat ze vaak uh, dezelfde kleur hebben, zwart of wit of grijs. Ja. Yeah. Maar ik heb een net school dat ik laten peenten met een kerven erop. Ja, ze zeggen zegt dat dat Maar je kunt ook de NCRV op laten painten of, uh, of Oranje. Er zijn een paar hier in de buurt die hebben Oranje. Ja, ja. laten painten, dan krijg je heel veel uh, leuke gezicht. Maar je kunt ook uh, wat meer creativiteit. Dus Er zijn ook mensen die hebben de kleinken uh, laten schilderen en dan kun je met vrij verf het op de school uh, opbrengen. Ik zie er steeds meer op de campings. Dus dat is uh, misschien een mooie oplossing. Ja, wat een goed plan. Want jouw um, schotel, die, je hebt niet thuis een schotel. Ja, ik heb uh, al vijf jaar een uh, satelliet ontvangst. En, oh, je hebt satelliet thuis. Ik heb ja, precies. Schotel, heb ik, ja, en uh, ik er ook mee. Uh, we gaan zondag weg naar, naar limburg toe, naar, naar de camping. En uh -huh. dan neem ik ook uh, eentje mee die uh, beschilderd is. Want wat en stond er nou op, die, op jouw schotel thuis? Er nee, staat een, een van op. En waarom dat heb je caravan. daarvoor gekozen? Omdat wij kampeerders zijn. En je dus, denkt dan uh, hebben we dat, dan weet de buurt dat, dan is dat helder. En heb je hem zelf ja, gemaakt, die... die caravan? Nee, die heb ik gekocht, maar op de, de school had ik de afbeelding van onze caravan laten printen. Oh, laten printen? Ja, ja, ik snap hem. Ja, ja. ja. Nee, want maar ik dacht misschien het is. is het een schilderwerk, maar het is een, een, een, een uitgeprinte foto op de schotel van de caravan. Ja, ja dat is steeds uh, meer mogelijk. Je zit ook steeds meer in het buitenland. Ja. Dat vind ik gezegd. Ja. Je kunt ook reclame maken voor de plikonroep. het NCV of KRO. <laughs> Mocht je dat of, willen, ja. ja. En, <laughs> ja en, als je dan gaat, en als je dan met de caravan op stap gaat, Hans, zit daar dan weer een schotel op? Ja, ja ik, ik heb wel de peiling. Uh, oh, je neemt dan diezelfde ja. mee. Het is dus niet weer een andere schotel. Nee, nee, nee. Ik okay. neem gewoon weer een ander mee. Nee, ik dacht net, niet dat op, de, op je caravan een schotel is met weer een foto van je nee, huis. Moet nee, een beetje Nee, nee. Nee. nee, ik heb uh, gewoon, uh, ik heb uh, u op een ik over een kan ik ontvangen. Ja. Dat is geen probleem, Radio 1. Dus ik blijf verbonden, ondanks dat ik in Spanje zit. Ja, dat gaat goed. Ja, dat is geen probleem. Wat leuk. Er zijn ook vrachtwagenchauffeurs die uh, een vrachtwagen opgeschilderd uh, hebben. Want ik heb kennengels in Rusland vaak genoeg, en die hebt ook satellietontvangst. Ja. En die hebt gewoon een keer van, of uh, dit is, een uh, vrachtwagen ja. opgeschilderd. Uh, dus, nou ja, dan wordt wel wat vriendelijker in Nederland, hè. Ja, wat een ja, goed een idee. Er zijn miljoenen eh, schuldens in Nederland. Uh -huh. Je kunt ook op oranje, want ik kom met de voetbal. Ik doe ja. Er zijn een heleboel eh, mogelijkheden. Je ziet ook wel eens op motoren. Eh, dat is een mooie vrouw wat eh, geprint hebben. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet gedaan, Hans? Waarom heb jij jouw kerf in op een schotel gezet en niet, niet een mooie vrouw? Omdat ik zelf een mooie vrouw eh, tegenaan kijk. Die, die zit meestal naast me. Die zie je al de hele dag. Ah, dan heb ik een hele mooie foto van het lijstje. <laughs> ja, dat is, dat is misschien nee. wel beter. Dan. Anders, nee, wordt, de rest, heel anders heel wordt de rest van de buurt maar jaloers. Ja, ja precies. Ja, dat is toch wel... Nee, maar het is mijn idee. Het wordt wat uh, leuk. Het is allemaal zwart-wit. Uh, mm -hmm. uh, kijk maar, allemaal groen en ja. allemaal grijs of zwart-wit. Dan heb je wat, uh, wat leuker uh, leuke gezicht aan je Ja, wat goed. En ben jij ook in het dagelijks leven uh, bezig met creatieve processen? Uh, nou, ik uh, gebruik uh, laptop voor informatiebestrekking en dat, uh, daar gebruik ik mijn laptop voor. Ja, ja. En dat, uh, ik heb een hoop kennis uh, kunnen vergaren en dat geef ik door aan andere mensen en dat is uh, heel divers. Ja, ja. Ik zit ook wel in een radibegramma zoals over techniek gaat en dat is ook een heel diversiteit aan, uh, aan kennis die ik vergaard heb. Maar je hebt uh, bijvoorbeeld niet in je, in je werkende leven bij een idee, bedenker. Nou, dat is mijn album geweest, petro-machine technisch geweest en dan heb je allerlei oplossingen uh, gevonden. En ik heb in het verleden, ver in het verleden, had ik ook een elektronische pompschakelaar gemaakt. Dat is ik al begin jaren tachtig. Uh -huh. En dat had ik al uh, zelf ontworpen. En uh, ja goed, zo ben je elke keer bezig, ook met mij uh, uh, Maar je heb altijd gepensioneerd. En dan heb ik mijn gedachten gaan opnemen om zienswijziging. Uh, dus ja, wat leuk. Het houdt, natuurlijk, het houdt natuurlijk fit, hè? Een beetje blijven nadenken, oplossingen ja. voor problemen nou, Dat bedenken. is ook het probleem. Uh, kennis. Kennis is macht. En kennis te verkrijgen, daar moet je je eigen voor inzetten. Dom blijven, nog ja. weinig energie. Maar je eigen blijven ontwikkelen. Wat tegenwoordig heel belangrijk is om je te kunnen handhaven, deze maatschappij, is kennis is macht. En dat is heel divers. Nou, Hans, je, je klinkt die... als een machtig man in ieder geval. Nou, ik, ik heb ook een machtige vrouw, dus samen kunnen wij... Een machtige vrouw, man he? met een machtige vrouw. En dan ook nog ja. een, een schotel met de caravan op het dak. Ja, ik kan dit programma en alles kan ik ook in het buitenland. En dat is ook wel eens gezellig. Als ja. je in de Spaanse zon en uh, je krijgt uh, of Radio 5 op de klassieke zender... of je uh, gaat... Ja, je hebt alle leven voor vormen. En ook Spaanse muziek. Uh, hey. toen, uh, wat dat betreft uh, is het altijd uh, wel gezellig om een stuk muziek bij te houden. Dus het klinkt ja, als een ja. goed leven, Hans. Ik heb een goed leven, daar heb ik ook 50 jaar voor gewerkt. Ja. We hebben ook een paar keer ons huis verkocht, dus financieel hebben we ook wat ruimte en de goede tijd verkocht. Dus we dat wij uh, ervan genieten, Ja. Heel goed, ik wil je bedanken voor je telefoontje en we gaan het woord verspreiden. Uh, de schotels moeten geverfd worden, of ze moeten mooie oh ja, afbeelding moet, op. Nee, moeten, maar het is een. Het, het is een goede suggestie. Ja, dat, dat is het ook. Nee? Oké, okay, dankjewel Dan ook. Hans. Goeienacht. Geef hem een handje even verder op, hè? Ja, oké. Okay. Ja, Joem. dag Joeg. Dag. dag. Goeienacht, Berry. Ja, hallo. Hallo. Met uh, Berry de Brinker. Uh, ik ik uh, bel op uh, omdat ik uh, echt met rode oortjes zit te luisteren... naar dat interview van het uur daarvoor. Oh, wat van goed. Van Kees Dorst. Ja. Ik vond het echt uh, geweldig... omdat hij vertelde hoe hij als ontwerper... zich uh, zorgen maakt over de mensen die uh, het moeten doen... met wat er ontworpen wordt. Ja. En dat is heel vaak een, uh, een probleem... Uh, op dit moment. Uh, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, dus um, uh, Design werd als voorbeeld genoemd. Ja. Waarbij het vooral gaat om uh, dat het mooi moet zijn... en dat het een speciale boodschap moet uh, geven, een kwinkslag, En dat het eigenlijk iets is wat ontwerpers maken voor ontwerpers. Voor hun collega's. Mm -hmm. Maar uh, als ik uh, zelf in de openbare ruimte ben... Dan ben ik de gebruiker van die, van die ruimte en niet uh, een collega uh, van, de, ja, van de ontwerpers. Snap ik. En uh, uh, ik, ik weet dat er heel veel uh, ongemakken zijn in de openbare ruimte. En uh, ik ben al zelf uh, gespecialiseerd in onderzoek naar uh, hoe mensen die wat minder zien uh, mm -hmm. functioneren. En uh, wat, wat heel nieuw is, wat heel weinig mensen weten, is dat. Uh, uh, uh, heel veel mensen uh, ongelukken krijgen in verkeer. Uh, niet omdat ze een botsing maken met een ander... maar omdat ze iets niet goed kunnen zien wat ze eigenlijk zouden moeten kunnen zien. En ligt het aan het ontwerp? Dat ligt heel vaak aan het ontwerp. Want jij bent zelf niet slechtziend, begrijp ik. Nee, ik ben zelf wel slechtziend. Ik ben wel zelf ja, slechtziend. Maar ik doe, ik doe daar onderzoek naar en ik doe dat op een objectieve manier. Ja. Ik, ik ga niet mijn eigen de inbrengen als factor. Huh. Uh, maar, uh, nee, het was ik, meer mijn nieuwsgierigheid... hoe je daarin terechtkwam. Uh, ik begrijp nee, het mijn ja? belangstelling komt. Ja. Ik, ben, ik ben zelf uh, fotograaf en kunstenaar. Ik hou van, van, van beelden. Ook al heb ik moeite mee om dat uh, goed te zien. Maar, Want dan uh, moet je me toch even uitleggen... in hoeverre je slechtziend bent... als je ook nog gefotografeerd kunstenaar bent, ontwerpt. Wat... wat uh... Oh, ik, nou, nou... Ja, ik vind, ik vind dat... Ja... Ik, ik vind dat het eigenlijk niet goed doet, maar ik ben heel nou, het erg... Het is meer mijn nieuw, nieuwsgierigheid, omdat ja, ik het okay. ook bijzonder vind dat je het zelf bent. En, en uh, dat je blijkbaar niet uh, in de weg staat om beeldend bezig te zijn. Nee, als je, als je moeite hebt met zien, dat heb ik dan, omdat ja. ik uh, heel onscherp zie van jongs af aan. Dan doe je juist je best, um, als je van kijken houdt, ja. om er alles uit te halen. En dat doe ik nu al mijn hele leven. Ja. En, uh, met uh, groot genoegen... En uh, uh, uh, ik heb dat tot nu toe altijd gedaan. Nou, aanvankelijk als een hobby. Uh, of, uh, ik, ik wilde vroeger kunstenaar worden. Maar goed, als slechtziende kunstenaar worden, dat leek mij niet zo voor de hand liggen. Maar uh, ik heb het altijd volgehouden. En uiteindelijk heb ik in mijn wetenschappelijk onderzoek allerlei dingen gedaan, juist met fotografie. En door die belangstelling kan ik nu ook heel goed uh, inschatten wat iemand die toevallig de verkeerde kant op kijkt of niet goed ziet, uh, mist. En ja, ik, ik vind eigenlijk dat uh, iedereen ook recht heeft... om deel te nemen aan de maatschappij. en mm -hmm. uh, Ik vind dus dat uh, iedereen uh, uh, ja, niet, niet onnodig gevaar hoeft te leiden... omdat iets nee. omwille van de schoonheid zo slecht zichtbaar is... dat je erover struikelt. Eigenlijk vervolgens hetzelfde idee waarmee... Kees Dorst te werk gaat, als ik je zo luisteren. Absoluut. En kan je een en voorbeeld geven van wat jij... Het... Ja? Ik heb nog gebeld omdat ik met hem contact wil hebben. Maar goed, dat kan ik dan doen via Google. En dan... Nee, nee, nee, nee. We, kunnen je, we kunnen je vast en zeker zijn uh, e-mailadres geven. Als je blijft hangen... Uh, ja, nee, heel graag. Ja, ...afgelopen, dan gaat het goed komen. Maar kan je een voorbeeld geven wat je van een bijdrage... aan de openbare ruimte die je ontworpen hebt... waar slechtziende het nu beter van hebben gekregen? Nou... Uh, ik, ik ben dus zelf, dat uh, uh, uh, vind ik een heel mooi voorbeeld... Heel erg in, ik, ben, ik ben een fanatieke sporter, mm. ik heb heel graag gefietst... Ik heb zelfs een slechtziende wielerwedstrijd aan de wielerwedstrijden deelgenomen. Ik heb zelfs een paar medailles uh, gewonnen bij uh, wedstrijden. Maar het viel me altijd op dat ik op sommige wegen niet kon rijden, andere weer wel. En, uh, uh, en, en dat was eigenlijk heel eenvoudig, als de wegen er goed belijnd uitzien... Dan, uh, uh, dan is het heel goed om ook als slechtziende uh, gewoon deel te nemen aan het verkeer. En ik heb nu net, ik heb vorig jaar een publicatie gehad samen met Paul Schevers uh, van Verkeer en Waterstaat uh, over uh, wat, hoe het nou komt dat uh, zoveel mensen ongelukken krijgen in het verkeer, in, in, in fietsers, nee. zonder dat ze een botsing maken met een ander, gewoon omdat ze tegen een paaltje rijden of tegen een wegversmalling... of tegen een vernauwing of een bocht die niet goed mm -hmm. is aangegeven. En dan blijkt dat wij met, met methoden die ik heb ontwikkeld... hebben kunnen aantonen dat de, de, de fietsinfrastructuur... Uh, in Nederland zo matig ontworpen is, als het gaat om zichtbaarheid... dat daardoor zoveel onge ongevallen ontstaan met fietsers. En dan moet je je bedenken dat de helft van het... De, uh, hoeveelheid enkelvoudige, uh, of nee, de helft van het aantal ernstige verkeersongevallen in Nederland jaarlijks mm -hmm. ontstaan door fietsers die zonder dat er iemand zonder dat er een bossing of zoiets is, gewoon van de weg afrijden en een bossing uh, maken met een obstakel of vallen op, doordat de fietsinfrastructuur zo slecht is. Ja, en dan, dan ga ik je toch onderbreken, Berry, want je bent wetenschapper, dus dat is de taal die jij bezigt. Maar noem dat, maak dat eens concreet. De fietsinfrastructuur, kan je het als je nou wat, nou, wat, hebben jullie concreet veranderd? Nou, uh, wat, wat wij, wat wij hebben, uh, de, jaarlijks zijn er dus 70.000 mensen die opgenomen worden bij spoedeisende hulp in ziekenhuizen vanwege een uh, fietsongeval. Mm -hmm. Drie kwart daarvan zijn mensen die uh, uh, die niet tegen een ander zijn gebotst, maar die tegen een obstakel zijn gebotst of van de weg afgeraakt zijn of versmalling aangeraakt. En we hebben onderzoek gedaan naar die ongevallen. Hoe kwam het nou dat die mensen ongevallen kregen? En nou bleek dat er in een heel groot aantal gevallen... Uh, de, de, de, de dingen die ze moesten zien om geen ongeluk te krijgen niet zichtbaar waren. Nee. En wat wij dus adviseren is dat uh, fietspaden beter belijnd worden dat obstakels zoals paaltjes er of niet zijn... of als ze er zijn, goed ingeleid worden, zodat je ze echt kunt zien. Ja. En als je dat zou doen, zou dat uh, tienduizenden slachtoffers per jaar... verkeersslachtoffers schelen, als je dat goed zou oplossen. Dat is mijn onderzoek. Nou, Het lijkt me een zinvol onderzoek. Je kan je aansluiten in, uh, bij Kees Dorst in de rij, die ook echt problemen aanpakt met, met behulp van ontwerp. Ja, daar ontwerp. gaat het om. Je, ja. je, ontwerpt, je ontwerpt niet om een prijs te winnen tussen de andere ontwerpers. Je ontwerpt hm. omdat je wil dat de mensen die van jouw ontwerp gebruik maken... Ja. veilig kunnen vertoeven. Ja. En veiligheid, dat staat bij mij bovenaan. En tot slot, Berry. want wij horen vaak dat uh, mensen die slechtziend zijn... of zelfs blind zijn, uh, dat radio hun medium is. Is dat bij jou ook zo? Uh, of ben jij ja, ook nee, tv-kijker? Ik, uh, ik, ik, ik werk voortdurend achter mijn pc en ja. heb al de radio 1 opstaan. Kijk. Maar één en, en PNR, de concurrent. Maar dus die twee, uh, dat zijn mijn uh, belangrijkste zenders. Vinden wij nou, alleszins en... acceptabel. Wat? Vinden wij alleszins accept acceptabel. Nee, Het, het ja. zijn hele goede zenders ja. en ze houden je goed op de hoogte... Ja. En uh, ik kijk ook naar het NOS-TV-journaal en uh, Paul Witteman natuurlijk. Oh, ja. Maar voor mij is... Uh, als ik moet kiezen voor de rest van mijn leven... en ik mag maar één ding kiezen, dan kies ik voor Radio 1. Kijk, nou, daar zijn wij ook weer heel erg blij. Uh, Berry, dank je wel. En ik krijg straks dat... Uh, ja, als je even aan, aan de, de lijn blijft... dan geeft de regisseur je, je het e-mailadres van uh, onze gast. En dan kunnen jullie daarna in debat gaan over hoe de wereld te verbeteren. Dat is natuurlijk het, het hogere doel achter Casa Luna. Het, het, het hogere doel. Oké, okay, goeien nachten. Ja, dank je. Nederland komt ze, singer-songwriter. Ze stond in de finale van de Grote Prijs. Dit was haar debuutsingle uit maart 2012, Timmet. Um, ja, we praten over oplossingen voor problemen. Nou, dat is een positief gebeuren. Uh, en dan ontwerpen voor de publieke ruimte of voor dingen thuis. Of mensen met creatieve oplossingen in plaats van... Groot geklaag gaan we hier gewoon de boel even oplossen. Uh, onder andere met... Meneer Cabré, spreek ik dat goed uit? Hé, uh, hey, ik ben er nu al in. Uh, Mas Cabré, het is een dubbele achternaam. Oh, een dubbele achternaam. Meneer ja, Mas Cabré. Dat er allemaal. Ja, ja, ik dacht voornaam, voornaam Mas, maar nee, dat dus nee, nee, is eigenlijk ook een hele. Voornaam is? Juan. Ja, hier in Nederland zeggen ze meestal Goehan. Goe de uitspraak is Juan. Juan. j u a n Don Juan. Ja. Ja, ja, Mas was ook een rare, um, rare voornaam geweest. Maar jij, ja, het <laughs> ja. kan van alles zijn tegenwoordig. Is huis. Ja, Ja. Ja. En Calré is een geitenhoeder. Het huis van de geitenhoeder? Nou, ze hebben niks met elkaar te maken. Dat verandert iedere keer. Dus die combinatie mag je niet maken. Ja, ja. Ja, wel grappig. Trouwens, dat, dat, dat Juan, dat schrijft met J-U-A-N. Mm -hmm. Dat is wel heel grappig. Uh, uh, linguisten hebben me dat niet kunnen bevestigen. Maar uh, er is in Nederland een uitdrukking die zegt... ik snap er geen Jota van. Ja. En in het uitgeschreven Spaanse alfabet is die J wordt uitgesproken als de oké. Oh, en je schrijft jota. Ja. Je zou kunnen zeggen, ik schrijf, begrijp er net zo weinig van... als die rare Spanjaarden, misschien wel tijdens die overheersing hier toen... met Philips II en zo, uh -huh. Alva, uh, die, die daar duidelijk een j neerschrijven... gewoon een g voor zijn. Maar dat is nooit uh, bewezen door de taalkundigen? Nou, ik ben er niet zo heel diep op ingegaan. Ik, ik heb aan een middelbare school gewerkt en daar een aantal Nederlandici gevraagd. Uh -huh. Die wisten het niet. Maar ze konden het ook niet tegenspreken. Dus wie weet, misschien uh -huh. wel leuk. Ja, dat is een goede quiz. Misschien, ja. misschien luistert er nu iemand die weet waar ja. de uitdrukking, wat Jota, wat het dan is. Goed, maar we gaan even naar het ontwerp, want daar hebben we het ja. over vannacht. Het ontwerp van mij was uh, over het verbeteren van akoestiek in een huiskamer. Oh. Dan denk je van, nou ja, ach, dat is heel gewoon, maar uh, ik heb gesproken met verschillende mensen... die bijvoorbeeld een architectenopleiding gedaan hebben, ja. of als binnenhuisarchitect, of als uh, gewoon arch architect... Mm -hmm. En uh, die zeggen, het is wonderlijk hoe weinig aandacht er daar besteed wordt aan dat thema akoestiek. Ja. En als het al gebeurt, dan is dat alleen maar voor grote fabriekshallen. Of desnoods een hele mooie concertzaal. Maar uh, woningen zijn daarbij oninteressant. En uh, één man die ik daarvoor sprak, die nam er geen genoegen mee. Zelf een uh, vervent uh, muzikus, uh, amateur -muzikus. En die heeft daar onderzoek naar gedaan en allerlei regels uitgeprobeerd. Wat leuk. Die zei mij toen, als je nou tegen uh, twee twee centimeter hoogteverschil aan kan kijken... en dan een soort dambordpatroon op je plafond plakt... Ja. van tegels, dan heb je al een, een, een duidelijk merkbare verbetering. Maar heb je dan ook niet weer het, het esthetische probleem... dat je een soort halve ja, ja, geluidsstudio in je huis... Ja, maar daar er niet bij. En ik ben oh. toen zelf verder gegaan... Ja. en ik dacht toen aan een spanplafond om dat te bedekken. Ik heb toen oh, ja. de vereniging Eigen Huis gebeld, de technische afdeling... de bouwkundige afdeling en en die... Uh, hebben mij toen een, een, een heel grote firma aangeraden. die een erg goede kwaliteit spanplafonds leverde. Want wat is dat, een spanplafond? Dat is een uh, kunststofmateriaal. dat uh, uh, uh, erg veel kan uitdijen. onder hoge temperatuur. Ik bedoel dan 40 graden, zo'n hittekanon komt er in je huis. En een paar ja, ja. mannen in hemdsmouwen gaan dan een van tevoren precies op maat gemaakt plafond. met grijpranden. aan een in het huis gemonteerde contra-grijprand uh, inklikken. Eerst diagonaal en dan zo de randen oplopen. Maar het klinkt als een enorme operatie. Dan moet je wel een goede reden hebben om je huis akoestisch beter te maken, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Vooral wanneer je zelf een instrument bespeelt. Ik heb hier een, een, een vleugel in huis. Het is gewoon een, ja, een eengezinswoning die uitgebreid is. Nou is er een kamer van 10 bij 6 ontstaan. Ja. Gaat een stukje af voor de hou, maar het muziekgedeelte heb ik dan 6 bij 6 en de man die, uh, die mij dat vertelde, die wilde voor een heleboel geld... ik heb er nog ruzie om gehad met mijn ja. de vrouw destijds... Uh, voor 95 gulden ex-btw per uur, wou hij me dan wel advies geven. Nou, de man is drie uren geweest en heeft mij twee hoofdregels geleerd... die eigenlijk ja. altijd gelden, dat je bij akoestiek altijd moet kijken... Uh, ja, natuurlijk, de hoogte is fijn als er meer hoogte is... maar uh, voor de ruimtelijkheid van het geluid, maar het belangrijkste is ja. dat het geluid... Uh, zo, ...van zoveel mogelijk richtingen naar je oor komt. Leg dat eens dus even uit, dat snap ik niet. Dat betekent dat je een vlak plafond liever moet vermijden... Mm -hmm. ...maar een plafond met hoogteverschillen moet maken... En Zodat je het een beetje alle op... kanten op gaat kaatsen of zo? Ja. Nee, het nee? kaatst niet. Het, uh, en is zo werkt het niet. Het kaatst toch wel. Ja. Maar het moet van verschillende richtingen kaatsen. En niet ja. van één vlak. Want dan komt het ook op precies hetzelfde moment, in microseconden gerekend, in je oor. Terwijl als er kleine hoogteverschillen zijn en ook nog richtingverschillen... Ja... Mijn huiswet. Werd, uh, werd dus dan uitgebouwd. komt er een soort voller geluid. Omdat ja. het eigenlijk niet precies gelijk je oor binnenkomt. Zetten. Begrijp ik precies. dat goed? Precies. Het wordt voller. Het wordt daardoor. Het wordt ervaren als ruimtelijker. En dat is natuurlijk ook de reden dat al die concertzalen. Uh... Van die schot op. Ja, ja vooral bij ja. Uh, in, in het Vredeburg zie je heel duidelijk. Daar is een. Dat is toch een afgebroken. Ontwerp gemaakt dat zo hoog is dat het eigenlijk te hoog is. Dus daar is op een meter of acht uh, hoogte zijn daar allemaal uh, uh, ja ricocheerschotten gemaakt. Maar is het Vredeburg Utrecht ja. toch? Ja. Dat is toch afge afgebroken? Of bedoelt u het nieuwe uh, Vredeburg? Nou, lijst erin. Nee, nou goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er in een jaar of tien niet geweest. Nee, dat, dat hoor ik nu ook oh, wel, want het is er helemaal niet meer volgens mij. Maar dat doet er niet toe. Maar daar waren, daar waren heel frappant van die, van die schotten opgehangen... omdat het daar weer te hoog was. Ja, ja. Maar het is echt waar, in een huiskamer die normaal niet meer dan 2,60 meter hoog is... Eh, en dan kun je hem gaan uitbouwen dan denk je... nou, heb ik een mooie grote kamer, maar die hoogte klopt dan nooit. Ja als je daar dit doet, en in mijn geval met een houten balkplafonnetje, en het originele plafond werd door die verbouwing er helemaal uitgehaald, ja. dan zie je die balken zo zitten. Ik zeg, nou, kijk eens, geen glad plafond afleveren? Ja, maar dat had ik beloofd. Nee, nee, nee, gewoon, kijk maar wat het meer kost. Maar die, die 12 mm gipsvezelplaten die je nou aan moet brengen, die snij je maar allemaal in reepjes, die zaag je in reepjes, ja. om de balk heen, en in de vakken daartussen, dan ook niet op dezelfde hoogte, en ook niet uh, allemaal vlak, maar onder verschillende hoeken en verschillende Hoog, dus dat is van zo verschillend mogelijke kanten uh, uh, teruggekaasd ja. wordt. Dat ja. is de ene hoofdregel van zoveel ja. mogelijk richting en de andere is altijd weer zoeken naar een gunstige evenwicht tussen uh, reflectie en absorptie. Dus, dus keiharde vlakken moet je dan uh, naar smaak, ja. dat moet je dan uittesten. Uh, en er moet ook wel niet te veel hoog, hoogpolig tapijt liggen waar alles nee, in weg moet staat. Er weer niet te veel ah, ik het is heb wel een ingewikkeld een vak vloed. hoor, de, de akoestiek. Oh nou, oh, nou. maar Als je ik kunt het zo er zo toch hoor. een hele eind aan doen... En, ja, nou, een hele grote wand hier. Maar het, het is voor half twee s'nachts, zo op de, op de woensdagavond, een, een, een verhelderend college wat u geeft. Maar de grote vraag, ja. die natuurlijk alle Casaluna-luisteraars nu bezighoudt, uh, bent, u, bent u een uh, verdienstelijk pianist? Ik ben een amateurpianist. Uh, maar wel eentje die blijkbaar zo goed speelt dat, dat, dat hij zijn huis in een behoorlijke uh, toestand... <laughs> ja, toestand uh, om het, het is, goed geluid te krijgen. Je moet het omdraaien. Uh, het is zo belangrijk voor me dat ik dat gedaan heb. Ja, ja. En uh, ik ben in mijn tweede helft van mijn leven, ik ben heel lang handarbeidleraar geweest ja. aan de middelbare school. Met als hobby dan uh, dat piano spelen, onder andere. Er wel andere hobby's ook. Uh, en toen ik uh, daarmee ophield, ja. ja, teveel bezuiniging, ik dacht, nou jongens, bekijk het maar. Ik heb mijn prachtige positie en mijn eindelijk uh, dikke salaris opgegeven om nog een, een, een, ja, een zinvolle toekomst te kunnen hebben. Niet alleen maar met bezuinigingen. Maar geen, uh, en zinvol is, is onder andere muziek maken, begrijp ik. En dan was dat niet alleen muziek maken... maar ook die antieke vleugel die bij ons in de familie was gekomen... die had een euvel dat daar snaren miste... Ja. en dat daar van alles en nog wat mee was. En daar heb ik uh, wat meer onderzoek naar gedaan. Ik ben met mensen in contact gekomen die uh, het juiste materiaal hebben gevonden. En ook dat, maar dat is weer een apart onderwerp. Daar heb ik nu een klein bedrijfje van... Okay. waar ik in de piano al lang bekend om ben. Met een, uh, een, een staalsoort die niet antiek is... maar die wel de eigenschappen heeft van het soepeler materiaal uit die 19e eeuw. Ja, ja. En dat blijkt zo goed te klinken... dat uh, goede restaurateurs zeggen... nou, ze klinken waarschijnlijk mooier dan ze ooit geklonken hebben origineel... omdat het materiaal zo zuiver is... Maar een echte liefde voor het ambacht hoor ik aan u. Dat is een liefde voor het ambacht. En daarbij zat ook dat die akoestiekverbetering... Ik wilde bij die verbouwing dat zo goed mogelijk doen. Nou ja, ik heb nog een geluidsverende wand, ook met de buren. Het is bijna. Dat blijkt gewoon dat ik s'nachts ook nog door kan spreken. dat is goed dat u het zegt, want we kunnen het niet langer houden, meneer Mascabré. Ik denk toch dat u even aan ons moet laten horen hoe de akoestiek het doet bij u in de huiskamer. Als u dat niet erg vindt. Een klein, een klein riedeltje, een klein nachtelijk riedeltje in. in, in... Ja, ja, ja, wat grappig. Wilt u maar, dat doen? Uh, ja, ik kan het wel proberen. moet ik wel naar beneden lopen. Want ja, ik dat... zit hier nou boven, want ik, ik luister altijd naar je Maar jullie. heeft u een heeft u een mobiele lachtelijke... telefoon waar u nu mee belt of een vaste lijn? Nee, dat zijn vaste lijnen, maar daar heb ik beneden een verlenging van, dat zou nog wel kunnen. Oh ja, nou maar dan gaan we dan, wat wij dan gaan doen, dan gaan we eerst even iemand anders. Maar dan kun je niks van horen hoor. Dat ja, maar dat gaan we, kaart. we gaan toch een poging wagen. Want, want uh, heel Radio 1, Luisterend Nederland, wil nu weten hoe die akoestiek bij u thuis is. Dus als u um, even aan de lijn blijft, gaan we eerst met iemand anders bellen. En dan gaan we zorgen dat u naar, naar de, in de buurt van de Vleugel weer met de lijn zit. Dat kunt u dan met de regisseur. En dan kunnen we zo meteen nog even wat live muziek horen. <laughs> Radio 4, ja, ja, eat your heart out. Ja. En dan, dus ik ga u zo weerspreken, meneer Mascabré, goed. als u het goed vindt. En dan um, gaat u terug naar de regie. En dan ga ik ondertussen praten met Timo. Ja, goeden nacht. <laughs> Nathan? Ja. ja. Nou, ten eerste ontzettend bedankt voor de manier waarop je Kees Dorst had, geloof ik, geïnterviewd. Nou, ga hem helemaal uitpraten. En het blijkt maar dat wetenschappers het best functioneren als ze vrijheid hebben. Ja, ja, oké. Okay. Okay. Ook voor de overheid is dat misschien een leuke tip. Ja. ja. Maar ik heb, ja, ik, heb, ik heb er misschien wel honderden... Ik, ik heb een beetje een echo in de hoorn, dus ik probeer te concentreren. Maar ik heb misschien wel honderden ideeën. Ja. Alleen ik ze niet allemaal, maar ik heb er maar een paar opgeschreven. Nou, gooi er eens eentje in de lucht. Ja, tegen de redactie zei ik van... topsporters uh, uh, of wedstrijdsporters ja. moeten gecontroleerd worden op doping. Mm -hmm. Je weet hoe dat gaat? Ja, dat is verschrikkelijk voor de wielrenners, want ja. dan worden ze op de meest vreselijke momenten en intieme plekken... en thuis komen er dan opeens uh, mannen met pakken binnen... en die gaan een plasje opeisen. Dat is helemaal niet leuk. Ja, maar, maar dat, dat, dat kan helemaal niet anders. Misschien mm. binnenkort wel met nanotechnologie. Maar het vervelendste wat ik er altijd van hoor... is dat ze van tevoren, al weken van tevoren, maanden van tevoren... moeten invullen waar ze op welk uur van de dag precies zijn. Ja, dat is ook niet... En ze doel. daar helemaal geen flexibiliteit mee hebben met hun voorbereidingen. Ja, ja. En ik dacht, nou... Uh, uh, GSM'tjes, of hoe heet het tegenwoordig, smartphones... hebben tegenwoordig allemaal GSM-functionaliteit, volgens ja. mij. Dus volgens mij kan je, als je ze een app laat installeren... kan je altijd zien waar ze zijn. En dan kunnen ze gewoon dynamisch een uh, controlespoor uitzetten... om die mensen buiten het wistigheid ja. uh, te controleren op bloed en urine. Maar dan uh, betekent dat die mensen dus niet alleen moeten opgeven... Uh, waar ze zijn, maar dat ze nu echt gewoon permanent gevolgd worden... als ze een soort, bijna een soort elektronisch enkelbandje om hebben. Nou, ik weet, ik weet niet? bijna zeker dat ze daar geen problemen hebben... want nu worden ze ook continu gevolgd, ja. namelijk alleen van tevoren. Dus ze moeten precies okay. de schema's uitzetten van tevoren. Ja. En zelfs als ze even honger hebben, kunnen ze niet even ergens gaan eten... of wat dan ook, ja. want ze moeten precies op de tijd dat ze gezegd hebben... dat ze er zijn, ergens zijn. Ja, dit is precies de reden waarom ik geen professioneel wielrenner ben gehoord. Oh, nou, is dat de reden? Ja. Nou ja, dat is toch echt onmogelijk. Dus je hele vrijheid weg. Hou je van wielrennen? Uh, nee, ja, ik heb het gedaan. Ik heb zelfs toen, van me, toen had ik, was mijn eerste vakantiebaantje, toen ging ik tomaten plukken. Ja. En toen heb ik van al het geld wat ik daar verdiend heb, een hele dure racevies gekocht. Uh -huh. Om met uh, de mensen die daar werkten, want die fietsen allemaal mee te fietsen. Ja. Maar bij de eerste bocht werd ik gelost. Oh. En daarna heb ik die racevies direct weer verkocht. Want ja. helemaal alleen uit, fietsen is helemaal niet leuk. Ja, ja dus het was een beetje het was een iets te enthousiaste aankoop. Ja, ik heb altijd zo'n impuls. Ja. Net als de mensen die dan gaan skiën en het mooiste pak hebben en daar helemaal niks van kunnen. Die zie je ook. Ja, ook maar uit, ik was nog jong toen. Hè? Oh, ja. Nou, het is je vergeven, Timo. Maar je en bent dus Co een ideeënman. man. Je, je bedenkt veel uh, creatieve plannen. Doe je dat ja? ook in je werk of in het dagelijks leven? Uh, bijstand. In de bijstand. En in de koelkast heb je een thermostaat. Uh -huh. je hebt nou een knopje wat je op een nummer moet zetten. Maar tegenwoordig moderne koelkasten, die zijn bij warm weer gaan ze kouder. En bij koud weer worden ze warmer. Ja, ja. Of andersom. Nee, zo wordt het. En ik denk, waarom zetten ze niet gewoon een thermostaat erin? En als ze dan toch bezig zijn, uh, maak dan gelijk die lamp, want die lamp die erin zit, die ja. aangaat als je de deur open doet, dus ja. bij kou, is bij mij lampje. bij mij warm. Ik denk nou, de om de nou een warme ja. lamp in een koelkast te installeren. Maar daar komt toch energie uit, dat is toch hitte? Ja, maar je kan toch ook tegenwoordig een ledlampje of weet ik veel. Ah, wat ja. voor uh, dat zijn Die dingen kosten niks meer. Ja. Volgens mij heb je, moet je niet een website beginnen, de 100.000 ideeën van Timo. En dat mensen daar een ja, beetje gebruik van al kunnen denken, maken. Ja, dat heb ik denken. Maar ik heb geen internet, dus. Het oh, is een beetje nee. duur nog wel Ja, dat is dan lastig. En uh, dan heb ja. je nog. Uh, uh, tegenwoordig zie je tegenwoordig mensen server opruimen hier in Den Haag. Uh -huh. En dan hebben ze zo'n ring waar ze een plastic tasje in klippen. Ja. En dan hebben ze een grijpstok, weet je wel, die is dan heel lang. Ja. En dat tasje dat, is heel kort. Dus iedere keer moeten ze die grijpstok moeten ze helemaal omhoog brengen oh ja, naar het tasje. Nou, ten eerste, kost het veel te veel tijd. Ja. Volgens mij is arbe het is het ook niet zo handig. Dus ik dacht, als ze nou een lange stang maken, en daar doen ze een jute buitenzak omheen... die gewoon over de grond kan slepen, ja. en daar doen ze dat plastic tasje in vastmaken... dan ja. kunnen ze met een veel kortere beweging, en ook een veel makkelijkere beweging... kunnen ze uh, dat vuil verzamelen. Ja, nou dan ik... had ik nog een oplossing voor het vuurwerkbril. Wij luisteren gewoon Timo. Ja, we nee, gaan, gaan door. Ik wacht gewoon ik alles oplossen tot die wijze piano is. Vuurwerkbril. En nou, dan heb je nog een vuurwerkbril uh -huh. waar de oogarts soms zeuren dat iedereen die moet dragen. Nou, ik denk als je dat nou combineert met elektronisch lezen. Wacht even, een elektronisch boek op je ja? schoot en dan ja. moet je helemaal voorover bukken. Dat is hartstikke onhandig. Waarom maak je niet zeg maar een soort van veiligheidsbril over je bril heen met een spiegeltje naar beneden? En als je dan uh, dat elektronisch boek op z'n horizontale als spiegel, dan kan je gewoon via dat spiegeltje lezen. En je kan ook tegelijk recht uitkijken. En dat is misschien in een college ook wel handig. Dat je tegelijk zeg maar, het college kan volgen en toch kan meelezen of wat dan ook. En dan heb je gelijk een, een soort van professionele vuurrukbril. En als je dan ook nog spiegeltjes aan de zijkant maakt, links en rechts. Dan kan je ook nog, zeg maar, zonder dat je helemaal om je as hoeft te draaien, als je op de fiets zit kan je om je schouder kijken. En dat is voor oudere mensen dan weer wat handiger. Maar Timo, als je, door een, als je een boek voor een spiegel houdt... dan is, is dat boek toch een spiegelbeeld? Dat is toch lastig? Een elektronisch boek kan je toch spiegelen? Oh, je spiegelt een elektronisch boek en daar doe je ja. een spiegel. Ja. ja. Ja, dit is briljant. Ik denk, ik denk toch dat je op een of andere manier in de buurt van internet moet gaan komen... en, en al je ideeën erop moet gaan zetten. Want ik, ik, ik, ik voorzien een grote toekomst voor je. Maar ik wil je in ieder geval bedanken... Oh. Voor, uh, voor, okay. voor de bijdrage en alle problemen die je hebt opgelost. Ja. Back to Moskabrie. Want wij gaan zo live muziek maken. Oké. Okay. Um, dankjewel, Timo. Graag gedaan, Alfa. Oké, okay, goeienacht. Okay. En tussendoor lees ik even een Twitter-bericht. We hebben in Alfa aan de Rijn met de Spenenboom bij TC Molenvliet. Nou, dat kent u waarschijnlijk allemaal. Uh, geïntroduceerd. Um, kinderen hangen hun speen letterlijk in de wilgen. Dus om kinderen van de speen te krijgen. Hebben ze een wilg waar kinderen dan hun speen? Nou ja, dat is ook weer een oplossing voor een toch wel nijpend probleem. Um, volgens mij gaan we nu live, ik kijk naar de regie... naar onze concertzaal, onze akoestische concertzaal. Welk, welk gedeelte van Nederland hebben we het eigenlijk over, meneer Mascabré? Over Amstelveen. Amstelveen, we gaan live naar Amstelveen. Ja, maar het is, het is niet zo'n aardige truc hoor. Van nu. Maar nou ineens achter de piano... De... Nou, maar... dit is. Ik denk een veilig onderwerp, alleen de akoestiek. Nou ja, maar we gaan u ook niet dwingen om uh, een, een, de, de gehele, het gehele oeuvre nee, nee, nee, nee, van Mozart nee, nee, of Beethoven... Wel. We willen even een klein gevoel krijgen hoe die mooie akoestiek is. U heeft ook verteld dat de buren door kunnen slapen. Ja, um, ja dat klopt. Dus uh, ik zou u willen vragen, speel een klein riedeltje uh, zolang als u wil. En dan, ja, en voor de twijfelaars die moeten we even langskomen, want dan kun je makkelijk het verschil horen. De ene kant van de huiskamer heeft dat namelijk niet. Ja. En als je naar het muziekgedeelte loopt, dat uitbreed ja. tot 6x6, zes zes, daar hoor je heel duidelijk het verschil. Als ik meteen ga spelen, dan hoor je nauwelijks verschil tussen ja, ja. hoe mijn vleugel nu hier klinkt. Nu ja, nee, dat snap ik. Ja. En, maar het is wel uh, riskant hè, om op Radio 1 uh, gewoon de luisteraar bij u thuis uit te nodigen. Ik bedoel, uh, dat is wel eens eerder gebeurd. Ja, dat er nou, gewoon een ja. hele stoet mensen, dat is jaar geleden. Wat was, wie was dat ook oh, weer, ja. die verhalenverteller? Nou, dat mag. Er heeft wel eens een artikel over gestaan... in het Europese vaktijdschrift over dit idee. Maar dan komt het alleen bij pianovaklijst. Ik ben even een naam kwijt. De beroemde verhalenverteller van de VPRO... die mensen s'nachts opriep om naar een weiland te rijden... maar opeens s'nachts duizenden, me, honderden mensen... Nou goed... Willem de Ridder heeft dat gedaan. Oh, nou zo dit allemaal geheel terzijde. Meneer Mascabré, ik zou zeggen... Eh, barst los. Uh -oh. <laughs> ik ga aan de gang. Dat is Meer dan genoeg, denk ik. Er wordt hier hard geapplaudisseerd, meneer ja, ja, ja. Waar luisterden nou, ik, we naar? Ik heb het nooit zo slecht gedaan. Dit is het, uh, van de, een van de impromptu's van Schubert. Ja. Opens 90 de vierde. Ja. De laatste van de vier. En dus daar het uh, mooie, lyrische middendeel van. Geweldig. Voor de, voor de mensen die net inschakelen, u luisterde niet naar Radio 4... maar u luistert naar Radio 1, waar we het hebben over ja. ontwerpoplossingen... en waar de heer Mascabré uit Amstelveen, dus een, een akoestiek... Verbouwing huis. een huishuis. belangrijke akoestiekverbetering. Belangrijke een heel akoestiek goed idee, hoor. En we hebben net live een test gehoord. Hij speelde hier. <laughs> uh, en ik moet zeggen, meneer Mascobey, u bent behoorlijk kritisch over uw eigen spel, maar wij hebben hier genoten in de studio. Nou, het is toch wat. U bent niet veel gewend, misschien. Nou, het kan allemaal mooier, maar goed, het is een vleugel uit 1880. Ja, ik vond het prachtig. Ja. Nou. En ik wens u een hele goede nacht en hartelijk dank voor. Uh, Grappig, toch eens een keer iets bijgedragen na ja, al absoluut. die jaren luisteren. Oh, is nog een kleinigheid. Ja. U, u noemt uw zender Casa Luna. Maar dat Spaanse woord huis is Casa met een scherpe S en niet een zachte. Casa Luna, ja, ik spreek dat niet goed uit. Casa Luna. Ja. Ik doe het maar op ja. zijn Italiaans. Nee, nee, nee? Spaans ook. Oh. Maar mijn uitspraak is misschien wat Italiaans. Maar nou goed. wel. <laughs> Ik was in ieder geval wel heel tevreden over uw spel. Ja? ja. Nou, ja, geweldig. En ik Je ga vanaf, nu de, radio, maar ik ga vanaf ik... nu de harde S uitspreken. Kassa. Ja. Oh, oh daar ben ik wel nou heel blij om. dan heb ik ja. toch iets goeds gedaan. Nou, absoluut. Dat heeft u zeker. Een hele goede nacht en dank u wel. Ik blijf nog even luisteren. Heel goed. Dag. Dag. Goedenacht, mevrouw Rietberg. Ja, goedenacht. Ja. Nou, ik heb ook even genoten van pianospel. Ja, dus... dat was toch helemaal niet slecht van meneer Mascabre. Ik Masca luister Masca naar Classic FM. Ja. <laughs> ja, dat gaat ook gewoon door s'nachts, hè? Ja, maar niet live, vanuit uh, de huiskamer ik... in Amstelveen. Wat zei u? Ja, niet dat live ik. Vanuit... Ik, ik heb het wel gehoord. Ja. ja, ik zit aan de telefoon. Zo is dat. Um... Uh, ik heb een praktische oplossing. Oh, ja. Helemaal niet theoretisch, maar heel praktisch. Ik heb het, uh, helaas de, de lezing niet gehoord... Ja. Maar uh, wel uh, wat u zei op een gegeven ogenblik... Uh, dat mensen soms zo moeite hebben met die dekbedden in dekbed overtrekken te doen. Ja, dat is een groot probleem. Ja, vind ik ook. Ja. Ik, heb dat, uh, ik heb heel lang onder dekens geslapen. Ik ben niet piepjong meer, dus heel, heel veel jaren. Mijn man en ik, maar mijn man is overleden. Maar uh, ik heb een oplossing gevonden. En dat ging eigenlijk naar aanleiding van de wisselende zomer vorig jaar... Ja. Ja, de ene keer was het warm en de andere keer was het koud, s'nachts. Nou moet u zeg ik zeggen dat ik altijd onder mijn dekbed... Dus ik lig een, in, daar lig ik dus ook onder, niet... Hè, een ja. laken doe. Ja. Dat scheelt een stuk met verschonen natuurlijk, van je dekbed overtrek. Ja. Goed, dat is één. Maar toen van die zomer, dat het zo... Aldoor wisselend was, dan denk je... het is me te veel te warm, ik haal dat dekbed er weer uit. Dan lag je dus onder het laken en de dekbed overtrek. Oké, okay. de, de, en, de, en de dekbed gooide je weg. Gooide je op de stoel. Uh, maar toen op een gegeven ogenblik dacht ik... wat een onzin eigenlijk dat ik eigenlijk dat dekbed altijd in, die, in dat dekbed overtrek stop. Waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom leg ik het gewoon niet tussen het dekbed overtrek en het laken? Begrijpt u? Het kan u het volgen. Dus ik stop het niet meer in het dekbed-overtrek. Maar ik leg het dekbed tussen het dekbed-overtrek en de laken. Snap dus je? Het? dat is dus de oplossing? Nou, kijk, heb je een groot... Twee ik heb, uh, dan, uh, uh, we hadden een jumeau. dus ik, dan heb je twee eenpersoonsgevalletjes. Uh, dekbed-overtrek en, en de laken en de dekbed. Mm -hmm. heb je een tweepersoonsbed... Dan kun je zeggen, nou, ik neem wel een groot laken, ja. maar ik neem bijvoorbeeld twee aparte dekbed overtrekken en twee aparte dekbedden. Dat kan. Dan heb je toch gezellig één laken waar je onder ligt, ja. hè, want dat is dan heel gezellig. Ja, absoluut. Maar uh, dat is niet zo moeilijk. Maar dan heb je, hoef je ook niet meer zo'n groot tweepersoons dekbed in een tweepersoons dekbed overtrekken nou, te stoppen. Inderdaad, een hele praktische oplossing. Want dit is, uh, dit is inderdaad dan, uh, hier zit geen, dit is geen rocket science, maar dit is natuurlijk wel heel veel mensen worstelen, worstelen hiermee. Onze ja. regisseur Lisette bijvoorbeeld, die, die, die, die, die weet al jaren niet hoe ze het op. En nu weet ze het. Dat hoop ik wel. Maar de, de, ja. de clue is dat je een los laker hebt. Er tussen de, de, dus, je dek met overtrek ja. en jezelf. Wij gaan dit onthouden, mevrouw Rietperk. Ik hoop dat u daar heel veel plezier aan hebt. Ja. Het is verder helemaal niet, uh, te, uh, niet nee, theoretisch maar de, of wetenschappelijk. De beste, de beste maar ideeën zijn, gewoon praktisch, zijn vaak heel simpel. Ja. Gewoon een praktische oplossing. Heel goed. Ik, een prettige avond nog. En bedankt voor de uitzendingen. Oké. Okay. Tot de volgende okay, keer. Oké, dag mevrouw Rietperk. Ja. Dag, tot ziens. Jones, Say Goodbye, van haar nieuwe album. We praten nog steeds over oplossingen voor grote problemen en wat kleinere problemen. We hadden al gekleurde tv-schotels, fietspaden die uh, beter zichtbaar moeten zijn. We hebben een live concert gehad van de heer Mascabré uit zijn woonkamer in Amstelveen... waar de akoestiek was verbeterd. We hadden Timo, die had een hele rit aan oplossingen. Mevrouw Rietberg heeft het grote probleem... hoe een dekbed in een dekbedhoes te krijgen. Eindelijk ook voor ons opgelost. Mevrouw Oldenburg, goedenacht. Goedenacht. Wat gaat u voor ons oplossen? Welk probleem? Nou, ik hoop dat een ander vorm opgelost. op gaat lossen. Oh, u heeft een... Dat gaat over ja. de rollator. Vertel. Nou, ik lees alles en ik hoor altijd sommige mensen er overheen struikelen. Ja. En dacht ik, maar god, hoe krijgen ze het klaar? dat ik zelf gewonnen ben aan de rollator vanwege ontstoken knie. En ik moest vanmiddag een heel klein obstakel met het oversteken. Dan heb je een verschil hoogte misschien van anderhalve centimeter. Mm -hmm. Vluchtheuvel met de verkeersweg. Manneken zelf ver op groen, dus je denkt gauw over. beetje ja. blokkeert het ding. En dan moet je op een of andere manier een beetje links leggen, rechts, rechts om die rollator op gang te krijgen. Dus, oh... Zo vallen die maar, mensen eroverheen. Hoe, hoe blokkeert dat? Zit er dan een, een handrem op? Of nee, nee, dat maar niet. er zitten geen vierende wieltjes onder. Ja, ja. En ik wou er iets van vierende wieltjes onder hebben. Nou, heeft hij eigenlijk toch een oplossing, of niet? Ja, alleen dat moet uitgevoerd worden. Ja, ja. Dus rollator, uh, stel dat de ding. rollatorfabrikanten nu luisteren en die kans achter ik aanwezig... Ik het, dat dit ding is al zo oud... ...dan roept mevrouw Oldenburg op om daar uh, verende wieltjes. Dus je krijgt eigenlijk een soort sportieve rollator, zie ik dan voor me. Bijna een Juist, soort mountain helemaal. rollator. En ook met op de stoep gaan, dan ga, ga ik nou even met de voet op het wieltje achter ja. het wiel... ...en dan krijg je hem omhoog. Maar nou, er zit geen beweging in. Wat, wat? Er is nou, iemand die zo'n ding ontwerpt, die ja. moet er verplicht achterlopen. Met allerlei obstakels. Dan merken ze wat ze tegenkomen. Ja, het is wel, het is wel waar wat u zegt. Want je hebt, de laatste jaren heb je ook bij kinderwagens. Die zijn ook verhipt met van die sportieve wielen en dingen. Dus ja, de, die zijn, ja. dat zijn ook niet meer van die. Uh, nee, nou ja, nee, laten we het. zeggen. En heb je lucht ruggen. ja. Dan heeft het geen problemen. Nee. De meeste zijn van die. Van die uh, nou, harde rubber. Nou, ja. dan die krijg je over een cent, twee anderhalf centimeter. En je hebt haast, en je ziet het niet. Je denkt, oh, wacht even. Ja. Dat is het probleem. Ja, zeg. Dus maar... de, de fabrikant mag het oplossen. Nou, mevrouw Alderburg, ik vind het een heel goed plan. Want het, uh, het is raar dat alles allemaal modern en aerodynamisch ja. is. Ja. En de rollator nog, dat nog niet is, Dit eigenlijk. Het blijft zo als het is. Ja. Ik geloof dat het ding al wel... Want 30 jaar bestaan weet ik veel, ja, maar ja. er is echt geen beweging in te krijgen. Ja. Nou, ik ben vanmiddag zelf bij over de kop gekukeld ermee. Maar u, bent, u, sta, u staat nog recht overeind? Ja, gelukkig. Ik bedoel, ik ben alert, maar dan zie ja. je dat lichtje op groen van oversteken Ik denk ja. heb opschieten. ja. Ja, maar ik ging niet door denk, Hop, Ja. Dat is het probleem. <lacht> en wat wordt veel gezegd... Uh, Misschien ja. moet u wel een patent aanvragen op dit, dit idee. Ah, nee. Nou kunt u nog multimiljonair worden. Misschien bent u dat al. Bent u multimiljonair of gaat u dat? Nee. Wat ik heb, heb ik genoeg aan. Ja, dat hoor ik dat ook. Dat kan ik ook zien. Ja. ik hoef niet meer. Heel goed. Als ik mijn buik vol kan eten, ik kan iets aan doelen geven en ik heb plezier, dat is mij voldoende. Ja, en heel veel bezit is, is vaak een last meer dan een lust. Nee hoor. Ja. Niks meer. Dan houden dan we het, houden we het gewoon zo... en dan geven we het, het, het gouden idee gewoon gratis weg aan de rollator. Eh, zo is dat. Producent. De, de dekbed Ja, dat was een interessant probleem. Dat hebben we ook opgelost. Dat het is een is hele productieve nacht aan het worden. Ik doe het heel simpel. Ja. Oh, u heeft er ook een optie voor. Ja, ja ik, ik heb het omgekeerd. <laughs> ik ga er met mijn handen in. Ik pak de beide hoeken... en ik pak de beide hoeken van het dekbed. En ik schud hem er zo in. Misschien nog wel, ja. Ja, ja. ja dat is eigenlijk... Ik ja. kan er wel doen hoor. En een dekbed doen, blijkt. Ja, dus ik heb er geen problemen mee. Nou ja, maar bij andere mensen is, is het probleem wel aanwezig. Dus het, misschien gaat het om die hele grote... Misschien dat ze daar wat aan hebben, maar ik heb er echt geen probleem mee. Nou, dat is fijn. Mevrouw Oldenburg, uh, ik wens u een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. Jullie houden me wel wakker. Ja, dat doen we met plezier. Mooi zo. In orde. Oké, okay, goeienacht. nacht. Um, en ik ga alvast aankondigen dat um, zometeen op radio 1. Dus vanaf twee uur, voor een paar minuten, de New York, New York nacht gaat plaatsvinden. Um, een nachtlang verhalen en muziek over New York, de hoofdstad van de wereld. Literatuur, kunstfilm. Theo de Holman gaat het presenteren. Die zit volgens mij al klaar in de studio De Smet in Amsterdam met onder andere Jan Donkers en Gabi Keizer Dan gaan ze op zoek naar het typische New York-gevoel. Um, en om nou maar die avonden vast te beginnen... ik heb ook een keer iets wonderlijks in New York meegemaakt. Ik heb een keer mijn um, bescheiden hoofdstedelijke appartement geruild... via een website waar je huizen op kan ruilen. Met een appartement in Manhattan uh, van een bankier. Dat was een hele... Deftige bankier met een gigantisch uh, huis. Met een dakterras met uitzicht op het Empire State Building. Ik denk dat die man het hele Amsterdam Hotel had kunnen afhuren. Maar hij wilde gewoon in mijn huisje zitten. Zodat hij rustig van de in Amsterdam legale rookwaren kon genieten. Op mijn balkonnetje. En hij had zijn een vrouw meegenomen. Maar die vrouw had twee kleine hondjes. Van die Paris Hilton hondjes. En die waren nog in New York. Dus daar moest ik voor zorgen. En op een gegeven moment was die vrouw zo ongerust over die hondjes... dat ze met de hondjes wilde skypen. Dus wat toen gebeurde, was dat ik in de New Yorkse nacht... naar de Nederlandse dag keek. Of andersom, de week niet meer. En daar zag ik... en dan hield ik die twee hondjes voor de computer. En daar ging die vrouw dan mee praten. En op de achtergrond zat, zat een knetterstoonde... investmentbanker van Wall Street... op mijn balkon naar de wolken te staan. Nou ja, dat is... Um... Ik denk dat dat een goed begin is van de New York-nacht. York maar het waren hele aardige mensen. En ze hebben mijn huis prachtig achtergelaten. En ik dat van hun. En er lag alleen nog een zakje wiet tussen de appels in de fruitschaal. Maar voor de rest lag het er keurig bij. En de hondjes hebben het overleefd. Ik ben er niet op gaan staan. Dus dat is ook een, een goed punt. In ieder geval, um, dit was de proloog van de New York-nacht. En um, wij gaan hier langzaam... De luiken sluiten bij Casaluna. Hebben wij nog een. Ik kijk even, hebben wij nog Twitter-berichten of e-mails of bellers? Nee. Lisette, de regisseur die haar dekbedprobleem heeft opgelost, knikt tevreden en voldaan van nee. Um, ik wens u een uh, hele goede nacht als u gaat slapen. Wilt rusten. En als u naar de New York-nacht gaat luisteren, wens ik u daar veel plezier mee. Morgen is Casaluna er weer. Dat is jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.